De inspectie voor de gezondheidszorg doet onderzoek naar eventuele wanpraktijken van een Nederlandse tandarts. De man zou de gebitten van patiënten onherstelbaar hebben beschadigd. Ook vroeg hij te veel geld voor zijn ingrepen. Voor de camera van KRO's brandpunt wilde de tandarts niet inhoudelijk op de klachten ingaan. Ik ben mij bewust dat er klachten zijn die zijn we aan het afhandelen. En dat is alles wat ik hierover kan zeggen. Maar het zijn klachten van mensen die zich voelen toegetakeld. Die ik ga daar hebben. inhoudelijk in ieder geval niet op in. Hebt u behandelingen uitgevoerd die niet nodig waren? Nee. Hebt u ze slecht uitgevoerd? Dat is aan de instanties en de desbetreffende experts om dat te beoordelen. Maar het is niet één klacht, het zijn er niet drie. Wat wel vaker gebeurt bij... Uh, inhoudelijk medici. ga ik daar verder niet op in. Dus ben ik ben niet? bereid u te woord te staan. Ik ben bereid om uh, vragen te beantwoorden als algemeen, maar inhoudelijk ga ik nergens op in. Maar het is nogal wat, want er loopt ook een justitieel onderzoek wegens fraude. Ik heb daar iets van vernomen. Ik heb daar verder nog geen, uh, geen dingen van gehad. Maar ik hoor van alles. Hebt u fraude gepleegd? Nee. Zei tandarts Mark van Nierop tegen Sven Kokkelman. De uitzending van Brandpunt is morgenavond om kwart over tien op Nederland 2. Tegen de tandarts liep eerder al een onderzoek door de IGZ. Maar toen hij in 2009 naar het buitenland vertrok, staakte de inspectie het onderzoek. De tandarts is inmiddels weer terug in Nederland. Hij zou weer aan de slag willen en daarom is het onderzoek heropend. Ook in Frankrijk loopt een onderzoek naar de Nederlandse tandarts. Een groep gedupeerde Franse patiënten heeft stappen tegen de man ondernomen. In Egypte zijn bij rellen tussen demonstranten en de politie doden en tientallen gewonnen gevallen. Op vrijwel hetzelfde moment kwam de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry in Cairo aan. De demonstranten beschuldigen president Morsi... en de moslimbroederschap van het monopoliseren van de macht. Daarnaast worden de beloftes van hervormingen... volgens hen niet waargemaakt. De redden waren in Mansoura, in de Neldelta... en in de havenstad Port Said. Dit voorjaar zijn er parlementsverkiezingen... maar een aantal oppositiepartijen wil die boycotten. De partijen willen dat er eerst een kieswet komt... waarmee een eerlijke stembusgang wordt gegarandeerd. Kerry spreekt morgen met Morsi en met oppositieleiders... en zal aandringen op een politieke oplossing. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Flevoland gaat actie voeren. Vakbond Advocabel FNV heeft aangekondigd dat de acties maandag gaan beginnen. Um, Vakbondsbestuurder Fred Cijfert, waarom wordt er actie gevoerd? Ja, goedenavond. Ja, er moet um, actie uh, gevoerd worden omdat er een nieuwe cao moet worden afgesloten. Aan de ene kant en aan de andere kant zien wij al uh, sinds maanden dat de werkdruk toeneemt uh, in deze sector. Ja, problemen dus door de hoge werkdruk. Wat voor problemen zijn dat? Uh, in toenemende mate, niet overal, maar wel in een aantal regio's... ook met name in de grote steden, zien wij dat uh, werknemers wat uh, sneller moeten werken... harder moeten werken, daardoor uh, onder druk komen te staan... om uh, de, de richtlijnen, de regels en wetten die er zijn... Uh, ja, die, die komen daardoor onder druk te staan en worden niet meer goed nageleefd. En daarom gaan wij maandag de actie uh, mee voeren. Wij noemen dat patiëntzorgvuldigheidsacties. Wij zullen wat beter de richtlijnen, wetten en protocollen die er zijn nagaanleven. Ja, want heeft dat ook gevolgen voor de zorg voor patiënten? Ja, want die zorg zal beter worden. De kwaliteit zal daardoor in ieder geval vanaf maandag gaan toenemen. Daar waar die normen en waarden wat verslechterd zijn de afgelopen maanden. Ja, wat gaat er maandag precies gebeuren? Wij zullen in de steden die u genoemd heeft die acties gaan doen. Patiënten zullen wat meer... Aandacht krijgen voor veiligheid en hygiëne. Uh, ze zullen extra informatie krijgen. Beter advies uh, krijgen uh, over hun zorg. En over hun uh, uh, Ja, bij, bij met name een zorgverlening als ze uh, naar huisarts moeten of naar, naar huis moeten. Dus de zorgverleners zullen daar wat meer aandacht aan geven. En ook meer aandacht voor hygiëne. En wij zullen ook de patiënten een attentie geven om uh, mee te kunnen krijgen naar, naar huis toe. Uh, mensen die uh, maandag 112 bellen, merken die er iets van? Nee, op de acute hulpverlening hebben wij onze werknemers en leden uh, strikt instructies gegeven... dat daar gewoon de regels moeten worden nageleefd om binnen 15 minuten te plaatsen te zijn. En het liefst natuurlijk sneller. Dank u wel, Fred Seifert van is het FNV. Met Jeroen FNV. Het Nederlands bijwerkingencentrum Larep maakt zich zorgen over de Diane 35-pil. Volgens het centrum zijn in Nederland mogelijk 10 vrouwen door deze pil overleden. In januari werd bekend dat een 21-jarige gebruikster van de pil was overleden aan een longembolie. In de weken erna kwamen er nog eens bijna 100 meldingen bij, waaronder van 9 andere sterfgevallen. In Nederland is de pil nog niet uit de handel genomen, maar het bijwerkingencentrum Larep verwacht dat dat een kwestie van tijd is. Directeur Kees van Grootheest.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 in de orde van, van van twee tot drie keer verhoogd... in vergelijking met het risico voor vrouwen die geen pil slikken. Lareb-directeur Van Grootheest in gesprek met Martijn van der Zanden. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft gezegd... dat ze de komende week een brief naar de Kamer stuurt... over de Diane 35-pil. De NAVO heeft zich verontschuldigd... voor het doodschieten van twee Afghaanse jongens in Oerozgan. Australische militairen zagen de twee aan voor Taliban-strijders. De Australiërs waren in gevecht met de Taliban. Ze sloegen een aanval af waarbij ook de jongens onder vuur werden genomen. De twee slachtoffers zijn jonger dan zeven jaar. De NAVO neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de tragedie en biedt zijn excuses aan. Zijn woordvoerder. We take full responsibility for this tragedy. Our commander offers his personal apology and his sincere condolences to the families of the two boys that were killed. Ondanks bepaalde president Karzai dat Afghaanse troepen geen luchtsteun meer mogen vragen van de NAVO voor aanvallen op bewoond gebied. In de maanden ervoor was er een aantal incidenten waarbij ook per ongeluk Afghaanse burgers werden gedood. Duitse militairen die op Patriot-missie zijn in Zuid-Turkije klagen steen en been over de omstandigheden waaronder ze hun werk moeten doen.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 De Duitsers klagen ook over de gebouwen waarin ze zich ophouden. Veel muren zijn beschimmeld en de toestand van de sanitaire voorzieningen... is volgens de ombudsman onhoudbaar. In het Zwitserse plaatje Trimmis hebben twee mannen... verkleed als bejaarden, een bank overvallen. Om haar ouder uit te zien droegen ze een gezichtsmasker. De twee liepen tegen sluitingstijd de bank binnen... en bedreigden het personeel met een wapen. Ze eisten geld en gingen er uiteindelijk vandoor met ruim 30.000 euro. De politie van het kanton Krabünden heeft nog geen spoor van de daders. De politie vermoedt dat de twee eenmaal buiten meteen hun masker hebben afgezet. Sport. Bij de Europese kampioenschappen indoor atletiek ligt Eelko Sint-Nicolaas op medaillekoers bij de zevenkamp. Na drie onderdelen gaat hij aan de leiding en inmiddels is hij ook aan zijn vierde onderdeel begonnen. En die houdt kamp. En hoe gaat het met Sint-Nicolaas? Uh, hij moet nog beginnen aan het uh, hoogspringen. Daar staan ze klaar voor. Maar het gaat dus uitstekend. Je zei het al. Hij staat eerste na drie onderdelen. En dat is uh, eigenlijk noblesse oblige. Want van Sint-Nicolaas wordt eigenlijk wel. In ieder geval een medaille verwacht, maar misschien wel goud. Pellerietveld, ook meerkamper, staat op de tiende plaats na drie onderdelen. En zij beginnen dus nu aan het hoogspringen. We hebben wel een andere finale met een Nederlander op dit moment aan de gang. En dat is de finale van het springen met Fabian Florent. Een Nederlander die geboren is op Dominica, een klein Caribisch eilandje. Hij ligt op de zevende plaats, heeft nog drie pogingen te gaan om uh, dat te verbeteren. En betere nieuws van Daphne Schippers en Jamil Samuel. Eerder vandaag op de 60 meter hebben zij dermate hard gelopen dat ze allebei naar de halve finale zijn. Maar eerst eens dus nog even afwachten wat Sint-Nicolaas, Rietveld en Florent doen in hun respectievelijke Meerkamp en Hinkstapspringen. Dankjewel Andy. Bij de voorlaatste wereldbekerwedstrijden van het seizoen... hebben de Nederlandse schaatsers opnieuw een sterke indruk achtergelaten. Jan Smekens was opnieuw de sterkste op de 500 meter... en Irene Wust won de 1500 meter. Ook Stefan Groothuis leverde een opmerkelijke prestatie. Op de 1000 meter eindigde hij voor het eerste het seizoen... op het podium bij een wereldbekerwedstrijd. Zijn tweede plaats leverde een startbewijs op voor de WK-afstanden. Het kan de redding zijn van een seizoen waarin ziekte een grote rol speelde. En mede daardoor voelde het zilver als een overwinning. Tuurlijk, het is gewoon, gewoon hartstikke mooi om gewoon weer mee te doen. Ik heb gewoon, uh, ja, dat virus dat ik gekregen heb, dat heeft gewoon ellendig lang uh, daar heb ik daar problemen mee gehad. En dat, heeft ook, uh, nou ja, en dat is toch wel fijn als je daar op een gegeven moment kan zeggen van uh, nu, nu begin ik er wel echt, echt weer uh, richting de top te raken. Ja. En de ploegenachtervolging bij de mannen was ook een oranje triomf. Sven Kramer, Koen Verwij en Jorrit Bersma waren sneller dan de mannen uit Zuid-Korea en Polen. En de Nederlandse honkballers zijn de World Baseball Classic begonnen... met een overwinning op Zuid-Korea. Oranje versloeg de verliezend finalist van de vorige editie met 5-0. De ploeg van manager Hensley Meulen neemt het zondag op tegen gasland... morgen dus tegen gasland Taiwan... en sluit de groepsfase af tegen Australië. Door een keer de hoofdpunten van het nieuws. Onderzoek naar mogelijke wanpraktijken, tandarts, acties, ambulancepersoneel... na het weekend...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 Een van de populairste televisieseries van dit moment is Girls... waarin meiden van in de twintig worstelen met hun leven. Een van de fans van de serie is columnist en journalist Jacques Veldman. Als hogeschooldocent verbaasde zich regelmatig over het gedrag van Nederlandse twintigers. Gisteren verscheen het boek De Wereld aan Je Voeten... waarin Birte de Showhouse en Marijke de Vries uitleggen wat de illusies zijn... waar twintigers onder lijden. De druk om te presteren is voor veel twintigers immens geworden. Hebben de twintigers van u het echt moeilijker? Of stellen ze zich aan en hebben ze een schop onder hun kont nodig? En we hebben live muziek van Aafke Romeijn. Terwijl in Nederland het thuiswerken wordt gestimuleerd... kregen medewerkers van het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo... deze week een brief van de directie... waarin hen verteld wordt dat ze niet meer thuis mogen werken. Ze moeten allemaal weer naar het kantoor, want dat geeft betere resultaten. Hier bij ons... Majette Slijkhuis, die vorig jaar promoveerde op een onderzoek naar thuiswerken. Marisse Maier, dat is de baas, hè? de bazin van Yahoo, vindt dat communicatie en samenwerking op een, in een bedrijf het allerbelangrijkste zijn. Wat vind jij, Mariette? Heeft ze gelijk. Nou, de eerste reactie die er bij mij opgeroepen werd toen ik dit las, was. Nou, stel je, je dwingt mensen om daar te werken. Dus mensen om dit dwang zijn dan helemaal niet creatief. En ze lopen daar waarschijnlijk een rijden grond... omdat ze liever thuis zouden willen zijn bij hun gezin... of omdat het beter uitkwam. Dus ik dacht, hoe kan dat nou een stimulerende omgeving zijn? Ja, dat was je eerste dat reactie. Dat was mijn eerste reactie. Toen, toen ik ben je dacht, erover gaan nadenken. Toen ben ik erover gaan nadenken. Ja. En toen dacht ik, toen dacht ik ook vanuit de literatuur is ook bekend... Hè, dat controle, dat leidt net juist niet tot creativiteit... Tenzij bij mensen die een hele hoge behoefte aan structuur hmm. hebben... die vanuit zichzelf eigenlijk ook wel niet creatief zijn. Maar heb je, heb je die kantoren bekeken van jou? Hoe Dat ziet er wel allemaal uit. Die kantoren super zien, er wel uit. Allemaal, ja, die zien er helemaal flitsend uit... maar die mensen die zijn eraan gewend. Het ja, is dus voor ons, wij kennen zo'n omgeving niet... we denken van well, nou, wat geweldig. Maar je wendt overal aan. Dus op een gegeven moment merk je helemaal niet meer dat het zo geweldig is. En als je dan, dan alsnog onder dwang rondloopt... wil je liever thuis dat willen zijn... Ja, dan lijkt het mij alsnog dat je daar niet vrolijk rondloopt en een leuke praatjes met collega's hebt. Omdat daar dan de meest creatieve ideeën uit voortkomen. Jij bent blij dat je niet bij je hoe werkt. Ik ben heel blij dat ik niet bij je hoe werkt. Ik had ze meer moeten denken. Uh, uh, hoe zit het met de andere gasten? Werken jullie wel eens thuis, Jacques Veldman? Uh, ja, geregeld. <kijkt> ik werk als docent op een kantoor, dus. Maar dat is nou bij Uitstek een baan waar je bij, waarbij je ook heel veel thuis mag werken. Dus dat doe ik ook geregeld als je uh, tentamens moet nakijken. Je heeft helemaal geen zin om dat op kantoor te doen. Dus dat uh, Maar je vind, het vind je het prettiger dan uh, uh, op, op kantoor zitten? Nou, in principe vind ik het kantoor prettiger. Het is ook het idee van ik ga naar mijn werk. Uh, een beetje het 9 tot 5 idee. Um, maar ja, in heel veel gevallen is het gewoon beter om thuis te werken. Omdat je dan tot meer dingen komt. Je komt hele dag collega's tegen op je werk. Het is heel gezellig, je praat. Maar of je nou echt tot werken komt en tot creatieve ingevingen. En thuis kan je nog even een wasje draaien tussendoor. Exact, ja. en uh, even de serie <laughs> Girls kijken, een heel seizoen. Uh, oh, ja, ja, precies. En daar gaan we het straks over hebben. Um, uh, uh, Bertie de Showhouse en Marijke de Vries zitten hier ook aan tafel. Werken jullie ook thuis of hebben jullie een kantoor waar jullie schrijven? Ik werk meestal op de redactie eigenlijk. Ja, of als ik onderweg ben in de trein, dat ik alvast stik. En ik maak weleens thuis wat af, maar ik woon nogal klein. Dus dan is je, het. jij werkt op een krant, hè? Ja, Bij Trouw. ik werk op de krant. Ja, ja. precies. Dus... Ja, daar heb je gewoon alles. En um, ik, in, in mijn huis heb ik wel bijvoorbeeld... Ik heb nog net een tafel en een stoel, maar niet echt direct daglicht. Dus alleen al daarom <lacht> is het fijn om op het werk te zijn. En we hebben ook wel hokjes om op onszelf te werken. Dus inderdaad, ik word ook wel eens afgeleid. Oh, krijg de ik de van mij de arbeidsinspectie jou verbied thuis <lacht> te werken. Ja. Geen ja. dag meer. En Birti, werk jij ook de, graag thuis? Ik werk wel regelmatig thuis. Maar ik, heb ook, ik ben aan het promoveren. Dus dan je, kun je je tijd helemaal zelf indelen. En ik ben wel graag op kantoor precies dat, dat je het gevoel hebt dat je naar je werk gaat. Maar ik heb ook wel vaker dat ik, vooral als ik veel moet lezen... of ook dingen moet nakijken, dan zit ik ook wel graag thuis, ja. Mariette Sleikhuizen, hoe belangrijk is die psychische redenering van... ik ga naar mijn werk, ik heb een baan van 9 tot 5... Nou, uit mijn onderzoek is gebleken dat mensen die een hele hoge behoefte aan structuur hebben... Ja, die houden eigenlijk niet van heel veel autonomie. En dus die vinden het vervelend dat ze zelf mogen beslissen... is van, goh, waar zouden we nu gaan werken? Zouden we nu thuis gaan werken op kantoor of op een andere flexplek? Dus die vinden het eigenlijk heel prettig om gewoon te weten... ik ben vandaag tussen negen en vijf op die in die wat, werkplek. Die, die, die, is dat wat met de structuur bedoeld wordt? Dat je van negen tot vijf? 5... Dat is een vorm van structuur. En het gaat... nee. in mijn onderzoek heb ik vooral gekeken ook naar autonomie dus of mensen ook de mogelijkheid hebben om zelf beslissingen te nemen in hun werk ja. of dat nu gaat om over manier van werk dus hoe pak je een taak aan wanneer doe je een bepaalde taak of wanneer voer je die taak uit en dus eigenlijk dat allemaal bij elkaar zou je kunnen scharen onder autonomie dus je mag zelf beslissen waar je werkt dus op kantoor of bijvoorbeeld thuis dat is ook een vorm van autonomie en die mensen die autonoom kunnen die opereren zijn, die werken liever thuis die werken liever thuis maar dat hoeft dus niet want als zij weer een behoefte hebben met sociale contacten, ah. werken ze misschien ook liever op kantoor. Maar waarom werken ze liever thuis dan? Want dat kan nou ja, je toch als... ook op je kantoor beslissen. Gaan nou, het punt doen? wat ik eigenlijk probeer te maken is dat autonomie, dat is het zelf mogen beslissen waar je werkt. En of dat nou thuis is of op kantoor of ergens anders. Het gaat erom dat mensen het gevoel hebben dat ze vrij zijn om die beslissing te mogen nemen. En als iemand anders dat eens dus doet, als iemand anders verplicht, jij moet thuis werken of jij moet op kantoor werken, hmm. dan gaan dus heel veel mensen het juist in de weer staan. En daardoor worden ze eigenlijk ook minder creatief. Want ze voelen zich heel erg beperkt. En dat zorgt ervoor dat ze uiteindelijk minder creatieve prestaties gaan leveren. De, dus het gaat er echt om, om het gevoel, ik ben vrij, ik mag het zelf ja, beslissen. Ja, ik mag het zelf beslissen. En, en wat, wat die beslissing dat... ook is, maakt eigenlijk niet zoveel veel uit. Ja, dat ligt ook aan andere persoonlijke behoeftes. Ja. En, is dat voor wat... jullie ook zo? Nou, ik vind het juist heel lekker, als ik op de redactie ben, dat er allerlei mensen zijn. Daar krijg ik juist vaak ideeën van. Dus... Um, misschien, ben ik, gevoed, ja, misschien heb ik een soort kader nodig, wat dan is naar je werk gaan. Maar ja. daarbinnen voel ik me best wel vrij om dingen aan te pakken zoals ik die wil. En ideeën op te doen. En ik voel me niet heel erg gekooid of zo in die 9 tot 5. Hoewel het is ook bijna nooit 9 tot 5. Maar... Nee. Nou, dat voel me nog wel even af. Ik ben heel erg een avondmens, dus ik kom. Soms zelfs laat op de avond tot uh, leuke ideeën. Nou ja, dan zijn de kantoren meestal niet open, dus dan uh, zit je toch uh, thuis. Uh, ja, dat is best lastig. Niet iedereen is een ochtendmens, of mm. niet iedereen is eigenlijk een van negen tot mensen. Ja precies. Daarin... En als het gedwongen wordt om in die structuur te opereren... Kijk dan, er zijn een aantal mensen die floreren daarin, die vinden dat heerlijk. Maar er zijn mm. ook heel veel mensen die toch andere beslissingen zouden willen maken. Waarop... Maar wat levert het hen op? Worden ze ook echt beter? Nou, uit mijn onderzoek is gebleken dat dus als mensen autonomie ervaren in hun werk, dat ze daardoor ook intrinsiek gemotiveerd worden... en uiteindelijk ook creatiever worden. Behalve mensen met een hoge structuurbehoefte. Dus dat zijn mensen die heel erg in stereotypen denken. Dat zijn mensen die eigenlijk nou ja, alleen onder bepaalde condities... creatief hm. kunnen zijn bij hele kleine afgebakende taakjes. En heb jij gekeken naar het verschil tussen mannen en vrouwen? Daar heb ik naar gekeken, maar daar, zit, daar heb ik geen verschillen in gevonden. En de structuurbehoefte is echt een soort persoonskenmerk... wat ook nou ja, over leeftijden heen vrij constant is. Dus, dus bij jong en oud komt die behoefte in gelijke mate voor. Maar ik, we hebben een beetje zitten gras daarin op internet. En daar kwamen we een onderzoek tegen... waarin iemand aantoont, of tenminste beweert... dat uh, vrouwen meer behoefte hebben aan die kantooromgeving... omdat ze thuis... Anders het huis gaan opruimen. Ze willen een school geven. Over stereotypes gesproken. Ja, ja. En ze hebben meer behoefte Helemaal aan... Helemaal Nou, misschien kan jij dat vertellen. Ze hebben ook meer behoefte aan... Uh, hulp en stimulans van een omgeving dan mannen. Mannen zouden... Ik durf het bijna niet te zeggen als enige man hier aan de tafel. Maar die zouden autonomer zijn. Tadaam. Ik heb nog nooit een onderzoek gelezen die daar, die daar uitspraken over gedaan heeft. Geen, geen enkel wetenschappelijk onderzoek. Ik zou wel heel erg benieuwd zijn of er ook één wetenschappelijk onderzoek over is die dit heeft aangetoond. Want ik kan alleen maar theorieën die zeggen, ja, mensen hebben gewoon overal een behoefte aan autonomie. En eigenlijk zou die behoefte voor iedereen in even grote mate aanwezig zijn en dat nu zie ik... Weer wat in mijn onderzoek, dat ik zeg van ja, als je heel erg houdt van heel veel structuur, hè, dan is heel veel autonomie net juist heel lastig omdat je dan heel veel beslissingen moet nemen. De kaders zijn minder duidelijk, dus dat geeft dan heel veel stress en onzekerheid. Maar uh, het is misschien uh, uh, ook wel zo dat je... Het, je kan het allemaal wel willen, al die vrijheden en zo... Maar ja, je wordt ook gewoon betaald om te werken en om mm -hmm. je werk te doen. Dus als een baas zegt, ja, ik wil gewoon dat je hier zit... Dan heb je dat toch eigenlijk maar gewoon te pikken, toch? In principe wel, want je bent wel afhankelijk van die baas. Yeah. Ja, dus je bent natuurlijk in zekere... Maar je bent niet helemaal vrij om te gaan en staan waar je wil. En maar het mm -hmm. idee van het nieuwe werk zou eigenlijk zijn... Of het gaat uit van het idee iedereen is intrinsiek gemotiveerd... Om zijn werk zo goed ja. mogelijk te doen... Maar vermoed da je dat dat uh, een rol speelt, wat Masha zegt? Dat, dat die bazen controle willen houden. En dat denk van... ik wel. En helemaal denk ik in tijden van crisis. Dat zie ik nu ook, ook bij andere bedrijven. Dat ze weer afstappen van het idee van het nieuwe werken. En dat juist wordt dan controle. Mensen gaan weer controleren. Die willen de touwtjes weer in handen nemen. Want hm. dat, voelt, dat voelt veilig op een of andere manier. Ja. Uh, Katie Royf, dat is een hoogleraar in New York. Die schreef: uh, Je moet juist wel naar kantoor gaan. Want dan laat je uh, de scheiding tussen privé en werk iets beter gemarkeerd. Weet je, anders dan zit je altijd maar thuis te rommelen. Wat vinden jullie? Ja, ik herken dat wel. Uh, Beertie Showhouse. Ja, ik vind nou. het wel... Dat is, vind ik, het gevaar van als je thuis werkt. Dan kun je ook altijd werken. En dan kun je ook nog s avonds laat nog even... je e-mails checken of aan, aan het werk gaan... En als je tussendoor iets anders doet, dan voel je je ook meteen schuldig. Terwijl als je op kantoor bent, daar hebben we het net over gehad... Nou, daar, daar ga je ook tussendoor andere dingen doen. Maar dan ben je wel op je werkplek en dan is het meer afgebakend je werk. Dus ik, ja, ik snap dat wel. Ja. En zij werd thuis behoorlijk afgeleid door de wasmachine. Schreef zo. <lacht> ja, we gaan naar de muziek, vind je niet? Hè? Ja, we, we gaan naar de muziek. We hebben Aafke Romein aangekondigd. Ze ben je er klaar hier. voor? <laughs> Goed, uh, Afke, achter een hele enorme grote elektrische piano ga je nu spelen en zingen vrijdag. Het staat ergens in de hoek, kluit de modder aan de trappers. Kun je me er even aan helpen herinneren wat er vrijdag is gebeurd? Ik weet nog dat je zei dat ik geen plan had en ik zei, jongen, ik word betaald om te beslissen, dus ik wil niet dat je zo zult. En we stelden alle vragen. Stelt als je 16 bent welke muziek staat er op je iPod? Zijn je ouders soms niet thuis? Maar toen je mijn naam zei en er opeens heel serieus bij keek hoor ik waar eigenlijk mijn stem hoort. Alleen nog vage. dingen, ik deed 18, jij 25, en ik zag wel mensen kijken, maar ik heb ze niet gehoord. Vandaag doe jij een vliegtuig, en ik doe of ik dingen weet, ik zet strepen met rode pen, het schijnt dat dat is hoe het wordt. Maar vrijdag bleef je kijken, en je zei het tapijt is groot genoeg, til het op, we passen er makkelijk bij, geen haan. En ik zei, u vraagt wij draaien om elkaar om onze as en om de waarheid die met gestrekte vinger wijst, naar de gaten in mijn woorden. Naar de gaten in jouw puis, naar de gaten in jij een snor had en jij trok aan mijn haar. Of wat daar nog van over is, het gaat om het gebaar. Aafke Romein met Vrijdag. En uh, zondag speelt zij ergens in een schoenenwinkel in de binnenstad van Utrecht. En uh, wil je meer optredens volgen, ga je even naar wwwaafke met E, lange I. Dit is Tot 7 uur, Pavlov. Ja, vandaag praten we in Pavlov met psycholoog Mariette Slijkhuis, met docent en publiciste Jacques Veldman... en met Birte de Showhuis en Marijke de Vries... de schrijfsters van het boek De Wereld aan je Voeten. De televisieserie Girls is een internationale hit. In de serie zien we hoe meiden van in de twintig... worstelen met hun leven en identiteit. Uh, om daar maar eventjes mee te beginnen. Kennen jullie allemaal de serie? Ja, hè? dacht ik. Er wordt ja. hier driftig drifte ja, ja, zeker. Ja. Ja. Um, waarom uh, is het zo'n succes, Jacques Veldman? Ja, waarom is het zo'n succes? Uh, ik denk met name, als ik voor mezelf spreek... Uh, Overige overigens geen twintig meer. Hè? Geen twintig, nee, zeker ja. niet meer. Nee, inderdaad. Als ik voor mezelf spreek, uh, dat ik toch zeker de eerste vier afleveringen keek... Uh, met een soort uh, uh, blijdschap over de manier waarop lichamelijkheid daar getoond wordt. Hè. Het is en heel vrij is heel vrij. Het is heel, heel vrij. Je ziet veel seks. Het is trouwens lelijke seks. Het is niet uh, mooi. Het is niet uh, leuk Geen te te zien eigenlijk. Het is nee. niet glamour. Maar met name ook de lichamelijkheid bedoel ik van Henna uh, zelf. Hè. De hoofdpersoon uh, die is wat aan de dikke kant. Uh, heeft kleine borstjes, uh, brede heupen. X-benen. Ziet er eigenlijk uh, niet zo bijzonder uit. Maar laat zichzelf ongegeneerd zien. En nou dat is eigenlijk heel bijzonder. Want dat doet geen enkele vrouw op tv. en dat uh, Dus daar was ik eigenlijk al sowieso de eerste vier afleveringen... helemaal door gebiologeerd. Dat vond ik echt uh, geweldig. Maar dat heeft natuurlijk op zich niet zoveel te maken... met uh, de fase waarin ze in zitten, toch? Met hun, uh, uh, met hun leeftijd, hun generatie, of wel? Nou, dat weet ik niet. Dat, dat, uh, ik kan me voorstellen van niet, maar ik denk dat het zeker ook voor... Nou, dat kunnen jullie misschien beter zeggen, meiden die in de twintig zijn... ook heel belangrijk is dat je uiterlijk... Uh, Pico Berro in orde is, hè, oh. dus het allemaal goed uitziet. Hoe uh. belangrijk is uiterlijk? Uh, Bertie de en uh, Marijke de Vries, <laughs> jullie zijn de schrijvers van het boek um, uh, De Wereld aan Je voeten, eigenlijk over twintigers in Nederland. Hoe belangrijk is uiterlijk voor twintigers, voor jullie? Ja, ik denk wel belangrijker dan we zouden willen. je. Ja. ja, dat is het vooral. Ik denk dat we allemaal vinden dat we dat niet belangrijk moeten vinden, want daar gaat het niet om. Maar ondertussen zijn we wel allemaal bezig dat we er leuk uitzien en een beetje vlot. En... Ja, dat is wel een beetje onderscheidend, maar niet... Dat, dat is wel zo, denk ik. En wat Jacques Veldman net uh, omschreef, die serie Girls... Uh, waarin de hoofdpersoon eigenlijk heel lijfelijk is... Uh, uh, uh, vinden jullie dat herkenbaar voor de generatie? Of wat spreekt jullie aan in de serie? Ja, ik denk andere dingen eigenlijk, in Ja? ]zaad. Ja, nou eerder bijvoorbeeld dat het inderdaad... wel dat het misschien niet zulke mooie mensen zijn... maar meer inderdaad gewone mensen, dat... Of gewone twintigers. Dat, dat vind ik er wel leuk aan. Maar ik had er nog niet allemaal van die grote concepten opgeplakt. dat het in die zin revolutionair is. Uh, hoe daarmee om wordt gegaan. En Beerte, uh, nee, wat vind jij van de serie? Ik zou het. Nee, ik nou, ik denk dat het wel voor, voor een deel voor, voor herkenning zorgt. En dat het daarom. dat veel twintigers het ook leuk vinden. Maar ik had bijvoorbeeld. Uh, hetzelfde als Marijke met, met die hoofdpersoon. Uh, Daar had ik. Ik zou haar heel anders beschrijven. Ik zou zeggen, oh, nou, zij ziet er gewoon normaal uit. Zij is gewoon. En dat is, dat is een deel, denk ik, van het succes. Um, maar kijk, zij ze ziet de... er ook inderdaad gewoon uit. Maar het is niet zoals we gewend zijn om vrouwen te zien in de media natuurlijk. Hè? Nee. Alles wordt verfraaid en we doen het zelf ook. Dat Die is zeker natuurlijk, Ja, precies. Um... Ja. Ja, in ja die, die zin is de serie wel Zoals je eruit ziet, als je, als je, als je ja. de scène stil zou zetten en, en je ziet haar, haar lichaam en hoe lelijk ze eruit ziet soms en uh, hoe lelijk haar kleren zitten, hey, die nog extra zelf uh, ze lelijker worden gemaakt. Ze heeft ook niet altijd, altijd hele goede smaak, hoor. Nee, maar, maar ja, dat is ook echt uh, expres <laughs> natuurlijk, hè, dat is ook extra aangezet ja. en uh, als er al een kledingstuk per ongeluk een keer goed valt, dan wordt het ook uh, losgetornd en opnieuw uh, vastgezet, zodat het uh, wat ongemakkelijker zit. Maar ja, op de maar een of andere manier... Maar zijn dingen, de worstelingen die, die, die we zien? In de serie. Hè? Um, zijn die um, uh, kenmerkend voor de generatie twintigers? Want de serie begint bijvoorbeeld met um, dat haar ouders zeggen uh, we gaan je niet meer financieel ondersteunen. Je zoekt het zelf maar uit. Je bent nu mm -hmm. uh, oud en wijs genoeg om voor jezelf te zorgen. Is dat iets wat kenmerkend is voor twintigers? Nou ja, als je zo kan generaliseren, in ieder geval voor de hoogopgeleide twintigers denk ik. Want ze het... is eerst naar college geweest ja. en alles. En ze heeft allerlei stages gedaan. Nee, dat is natuurlijk wel een bepaald groepje twintigers gaat het dan over? Ik denk dat het veel van die worstelingen wel overdreven zijn in de serie. Net als met, met het geld. Ik denk de meeste twintigers hier, hoogopgeleide twintigers werde financieel ondersteund door hun ouders, maar niet helemaal. Ik kreeg geen die... ouders die inderdaad een kind twee jaar lang... 1100 euro of dollar oh, per maand. overmaken. In ja. een mooi huis, een groot ja. huis in New York laten wonen. Ik bedoel... Brooklyn wel, hè? Dus dat is wel een goedkopere wijk. Van maar het is een mooi huis. En het, is, het is groter dan mijn huis, bijvoorbeeld. Dus ik dacht wel van, ja, misschien is dat Amerikaans, maar... Het is wel allemaal wel wat aangezegd. Maar je ziet wel ook dat al die meiden um, ongelukkig zijn. Of tenminste, dat geluk ligt niet aan hun voeten. Is dat iets wat je per definitie als twintiger uh, vindt van jezelf? Dat je ongelukkig bent? Nee. Nou, ik weet ook niet of ze het ongelukkig zelf zouden noemen. Ik denk, ik dat... denk meer, het is meer de zoektocht naar geluk. Dat je dat, je dat heel dat graag wilt zijn. Dat is voor de twintigers. Ja. En ja. dat je niet weet waar je het waar je dat kunt vinden. En dat het misschien ook helemaal niet zo makkelijk is te vinden. En is dat typerend voor de generatie van nu, die twintig is? Of is dat altijd zo geweest? Wat denken jullie? Nou, ik denk voor een, voor een deel is dat altijd zo geweest. Dat is ook gewoon de leeftijd. Ik bedoel, tussen je twintigste en dertigste, daar gebeurt gewoon heel veel. En je, ja, je gaat studeren en je, ja, je gaat je hele leven eigenlijk een beetje vormgeven. Dus dat is wel altijd zo geweest. Maar ik denk dat het een verschil is dat aan de ene kant... We vergelijken ons nu veel meer, dat is door sociale media ook veel meer mogelijk... met iedereen en alles. Mm -hmm. En we hebben het gevoel dat het succes daar meteen moet zijn. Dus je moet ook meteen gelukkig zijn. Maar dat is ook wat ons altijd nageroepen werd als we naar school fietsten. Want doe je best en, uh, en, en ook als je een studie gaat kiezen, kies iets wat ja, je leuk vindt. Maar ik denk dat Masha, Jacques en ik dat ook wel gehoord hebben van onze ouders. Dat we ons best moesten doen, toch? Maar ja. ook doe wat je leuk vindt. Als jij maar gelukkig wordt, kind, vinden wij alles goed? Dat is misschien wel nieuw voor een. Ja. Wees dat, verstandig. Dat werd, werd bij uh, mij bij tegen mij niet gezegd. Maar dat hebben jullie gehoord. Ja, precies. ja en dus is... Oké, okay. en, en welke is een... dilemma's levert dat dan op? Dat is een enorme opdracht. Als je de, als je de opdracht krijgt, of de, de vrijheid eigenlijk om te doen wat je leuk vindt, dan moet je dat eigenlijk ook wel waarmaken. Maar wat is leuk? Dat is heel moeilijk om, om te definiëren. Ja. En als je dat dan niet lukt, dan krijg je heel snel het gevoel dat je gefaald hebt. Want ik had alle mogelijkheden, ik had alles mogen doen. En het is dus me ik... toch gelukt om dat te verpesten. Dat, ja, dat en is... nu ben ik niet gelukkig, dus het is mijn eigen schuld. Dat levert wel heel veel druk op. Maar tegelijkertijd beluister ik dat het eigenlijk het gevolg is van de opvoeding. Voor een deel wel, ja. Ja, ook, de, ook wel de maatschappij of de omgeving. Het waren ja. natuurlijk niet alleen onze ouders die dat zeiden. Het was ook op school en dat is een beetje de algehele en hoe, tendens. En hoe typeer je dan de omgeving? Wat is kenmerkend dan voor nu? Ja, meritocratisch. En Misschien dat wil een, zeggen? Liberaal. Nou, het, het idee, ja, een beetje het idee van de diploma-democratie. Van je bent wat je presteert. Um, weet je, als individu krijgen jullie allemaal dezelfde kansen. Iedereen kan tegenwoordig naar school. Als je de capaciteit hebt, ga je studeren. Dus, dus weet je, wij, wij faciliteren je. Dat is een beetje de boodschap die volgens mij wij van de overheid hebben gekregen. En dan moet jij zo goed mogelijk je best doen. Hmm. En de, dat het je eigen verantwoordelijkheid is. Je moet het zelf doen. Dus als je niet succesvol bent, dan is het je schuld? De, bijna je... Ja. Als succes hmm. een keuze is, is falen eigenlijk ook een keuze. En dan... Ja, dan is het je eigen schuld. Ja, en ook, en we zijn natuurlijk met heel veel. Want we zijn in onze generatie, iedereen die het kon, die zijn allemaal gaan studeren. Dus ja. op een gegeven moment dan, zie, dan realiseer je je van maar die anderen hebben ook alles eruit gehaald wat erin zit. Die zijn ook allemaal met fantastische dingen bezig. En M ja, die horen ook tot de, de beste zoveel studenten. En ja. voelen jullie die druk zelf? Of zijn het de mensen die jullie allemaal gesproken hebben in jullie boek? Het liefst zou ik dat zeggen, maar dat is natuurlijk niet <laughs> waar. Nee, maar Marijke, je voelt het zelf. Ja, absoluut. Ja, ik, ja natuurlijk. Uh, ik, ik heb nu een fantastische baan bij de krant. Dus nu is alleen de opdracht het waarmaken en eruit halen de, wat erin zit. Ja. Um, maar ik weet ook dat er heel veel mensen op zoek zijn nog naar een baan. En ik ben zelf ook natuurlijk niet al uh, tijdens mijn studie... door de krant daarheen gesleurd van kom maar bij ons werken. Zo ja. is de arbeidsmarkt gewoon niet. Nou ja, en de onzekerheid speelt ook een hele grote rol. Want wij, hebben allebei nu ook, wij zijn nu heel mooi terechtgekomen... maar we hebben allebei een tijdelijk contract. Het dus... is ook zo voor zo goed. Over afkloppen. twee jaar beginnen we weer overnieuw. Ja. En daar moeten we ons weer vergelijken met die de mensen om ons heen die even goed zijn. We gaan even naar, naar, naar Jacques en Mariette. Jullie zijn... Nou, Jacques, jij bent geloof ik al tot, in de veertig. Ja. Ja, ja. Herken je dit toch? Dat je denkt, ja, maar twintig jaar geleden dacht ik er min of meer hetzelfde over. Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat, dat twintigers van nu toch iets uh, ongelukkiger zijn. In de zin van, ik was natuurlijk ook super ongelukkig hoor, in mijn twintig jaren. Maar ik denk toch uh, dat ze inderdaad meer de verplichting hebben... ...om van zichzelf een succes te maken... Ik denk dat ik destijds meer het idee had... dat ik het destijds goed moest doen. Dat ik het goed wilde doen. Gewoon hè, uh, uh, ja, uh, mijn best uh, moest doen. Maar niet zozeer een groot succes worden. Ik heb het idee dat je inderdaad door jezelf zo te vergelijken... ook op sociale media... Ja, toch de, de opdracht hebt gekregen... om veel groter te worden dan misschien wel wat je in, uh, in je hebt. En ik kan me voorstellen dat het ook met de opvoeding te maken heeft. Hè, met, met de achtergrond die je dan zelf hebt. Dus dat je als kind... Uh, toch al uh, sowieso een succes was. Dus dat je hè, door je ouders uh, gepemperd bent, dat alles geweldig was al je tekeningen mooi waren, ook al waren ze heel erg lelijk. Ja, maar dat zijn <laughs> ook wel heel erg natuurlijk de uh, clichés die we hebben. Dat zijn de horen. clichés, maar het is deels ook wel dat ik soms denk... Um, uh, als ik zelf mijn eigen studenten heb bekijken... Uh, die kunnen soms ook heel erg verongelijkt zijn... over uh, een onvoldoende, een cijfer dat niet goed uitvalt. En uh, uh, ja, die hebben dus al heel snel het idee van... goh ja, ik heb er al wat tijd ingestopt, dus uh, waarom is het eigenlijk niet al lang goed genoeg? Dus dat, ik, ik heb soms wel het idee dat er wat enige verwenning achter zit. Maar misschien is dat inderdaad ja, een cliché, denk... hoor. Uh, uh, want Mariette, uh, jij geeft ook les. Zie, je, zie jij dat ook bij, uh, bij jouw studenten? Nou ja, wat mij ook eigenlijk heel erg opvat... is dat wij als oefleiding en als maatschappij... ook zelf aan bijdragen, bijvoorbeeld al ja. die... Uh, die honorsprogramma's die wij bijvoorbeeld hebben voor de meest excellente studenten. Ja. Excellente afstudeertrajecten. <lacht> dus studenten die worden zich ook heel erg van bewust: van, kijk, wij moeten excellent zijn. En als je het niet bent, ja, je gaat je toch vergelijken met die, dat clipje excellente studenten. En toen ik studeerde, was het eigenlijk nog veel minder. Dat was nog een beetje een opkomst. Maar echt dat het belang wat eraan gehecht werd. En voor die excellente studenten. dat, dat je boven jezelf ijs moest stijgen. Ja, je moest gewoon je best doen. En, Hey, ik vergeleek me ook heel erg met mijn eigen prestaties en mijn eigen ontwikkeling. Niet zozeer en met mensen om me heen. Dus dat herken ik wel. En ik denk, ja, wij zijn eigenlijk zelf daar misschien ook wel deel aan als overheid. Maar ook als maatschappij. Om gewoon het idee te geven, ja, je moet je ook onderscheiden om mee te kunnen tellen in de maatschappij. Je moet iets extra's doen. En een normaal cv is niet goed genoeg. Dat, moet, is, dat is het bewijzen. helemaal. En inderdaad, die nadruk op excellentie en top. En alles, moet, alles is geweldig. En dat zie je overal. Top scholen, top universiteiten. Onze universiteit heeft op de voorpagina op de website... Onze top, ons top onderzoek, onze uh, top opleidingen. Nou ja, dan krijg je dat gevoel dat je dat ook moet zijn. Maar je, je kan toch ook bedenken van, nou ja, uh, dat gaat niet. Niet iedereen kan top zijn. Klopt, maar dat is iets... Nou, dat bedenken we wel voor, voor de mensen om ons heen. Maar niet voor jezelf. Ja, precies. Ja. Maar hoe definiëren, je, definiëren jullie succes dan? Wat is succes? Ja, da daar begint het mee. Dat is heel moeilijk. Want je moet uh, een, een goede baan, of eigenlijk al bijna een topbaan... en je moet eigenlijk al aan de top beginnen. Maar je moet ook een heel druk sociaal leven hebben. Je moet een heel leuke relatie hebben. Je moet op geweldige uh, vakanties gaan. Dat, dat is toch helemaal niet realistisch? Nee, maar je kunt er natuurlijk wel ja. aan streven. Dat gevoel ja. heerst wel een beetje. Ja. En wat en doen jullie er allemaal is het voor mogelijk. dan? Dat is het. Maar wat doen jullie er allemaal voor? Om dat te bereiken, dat, dat succes wat nu net omschreven is. Ja, hard werken. Maar dat is één van. Daar begint het mee. Uh, hoe zorg je voor dat uh, fantastische huis? en uh, voor die fantastische relatie nou, Het is vooral, sociale leven. Het is misschien ook vooral dat je dat niet allemaal meteen moet bereiken... maar die dingen die je bereikt, die moet je wel goed laten zien. Dus als ik op een geweldige vakantie ben geweest... dan ga ik dat natuurlijk ook wel vertellen. En als er een leuk feestje is, wat heel erg bijzonder en uh, niet mainstream is... want dat mag natuurlijk ook niet zijn dan laat ik dat oh, nee, ook want... zien. Ja, en het is ook dat ik denk dat we dat bij anderen ook denken te zien. Dat we ja. een fantastisch huis hebben en fantastische mm. reizen... en vriendjes en vakanties en werk. Ik denk dat dat het ook is. Want ik denk dat, ik dat, dat we dat allemaal ook helemaal niet hebben... en dat dat inderdaad niet per se realistisch is. Maar dat, want dat is ook uh, eigenlijk waar die sociale media om de hoek komt kijken. Hè? Dus dat laat ja. je dus eigenlijk allemaal op Facebook zien en zo. Onder andere, ja. Maar stiekem weet je dan toch eigenlijk ook wel... dat iedereen zich daarvan zijn beste kant laat zien? Ja, dat is een beetje een paradox. Dat weten we allemaal. Maar we ontkomen er ook niet aan. Ja. Het, je, je gaat je daar toch mee vergelijken. En ook al is het maar de halve waarheid. Het is voor een deel dus wel waar. En ja, ik weet ook niet precies wat het voor mechanisme is, maar. Maar het geeft een heel ja, narcistisch dus gevoel. Dat, uh... Ik vrees dat, dat dat ook wel een beetje zo is. Ik denk ook dat, wij, inderdaad, dat er altijd zo tegen ons is gezegd: van. van uh, je moet autonoom zijn en je eigen keuzes maken en ja. wat je leuk vindt. Wij zijn het ook wel denk ik, heel erg gewend om heel erg met onszelf bezig te zijn. Daar de hele tijd met elkaar op te reflecteren. Um, ja. En dat is ook wel een van de boodschappen van ons boek. Van, Wow, weet je, jongens get real, de wereld is veel groter. <laughs> je, we Moeten misschien ook een klein maar beetje reality check. Oh nee, niet mijn ouders eigenlijk, totaal nee? niet. Wie nee, dan wel? Um, nee, nou ja, eerder eerder inderdaad de omgeving en dus in de bijvoorbeeld de universiteiten die allemaal over excellentie begonnen en misschien ook wel de scholen, want inderdaad op de basis in de middelbare school. Ja, dat was echt allemaal peanuts. En ik vond het nog leuk ook, helemaal makkelijk. Maar... Dus het ging ook allemaal oh, je voor zelf. Dat weinig, is voor heel veel je hebt te weinig frustratie opgebouwd. Ja, er misschien... zit te, te, te weinig weerstand. Ja, denk ik, ik denk deel. dat het voor een deel wel, wel zo is. Ik en nu kom je in de echte wereld en nu merk je: oh, dit is toch hard zwemmen om bij die streep te komen. Ja, een vrek. Oh, een droombaan. Oh ja, daar begin je helemaal niet mee natuurlijk. Dat, is echt, dat klinkt denk ik heel dom. Maar ik denk dat heel veel studenten die stage gaan lopen of een eerste ja. aan beginnen, dan pas door hebben oh, kantoorpolitiek en zo, oh, dat bestaat echt. En oh, yes, gevet, dat is dus helemaal geen <lacht> grap. Maar ja, dat is misschien heel naïef. Maar wij dachten allemaal van, oh, maar zo worden wij later niet. Weet je, wij gaan, bij ons gaat dat heel anders zijn. En... Nou ja, en dat heeft ook te maken met die opdracht... dat je een leuk leven moet hebben. Want dan moet werk moet ook leuk zijn. En dat is gewoon niet altijd leuk. Maar als je het gevoel hebt dat het wel zo moet zijn... en het zit dan even niet mee, dan denk je, nou, ik, ik, ik, ik doe het niet goed. Maar dit lijkt alsof jullie hele middelbare school ook leuk was. Er zijn toch ook momenten dat je denkt. Ja, maar dan wacht je natuurlijk nog op het ja, echte leven. Precies, dat, dat komt ging dan ook. de beginnen. Okay. En is er ook een oplossing voor, voor, uh, voor twintigers? Bieden jullie twintigers ook een oplossing in je boek? Of is het meer, zijn het meer beschouwingen over. Misschien eerder een boodschap, een oplossing. klinkt wel heel zelf een boek uh, in tien stappen naar geluk. Want dan en ga je weer, want dan, moet je, dan wordt het meteen ja. weer gelukkig. En die boodschap is. Nou, nee, wel inderdaad een beetje van de wereld is groter dan jij. Het begin in ieder geval aan iets. Want dat is ook heel veel blijven tolben, waardoor er inderdaad niet echt iets van de grond komt. Nou ja, en dat we misschien toch onze verwachtingen ook moeten bijstellen. Dat je niet met die top aan begint. Maar hoe serieus is het probleem eigenlijk van deze generatie? Ja, dus als je het vergelijkt met Afghanistan, is alles hier een luxe probleem. <lacht> Zij een hoogleraar tegen ons. En... Maar gaan twintigers er echt aan onderdoor en al die druk? En al die eisen waar ze aan moeten volgen. Ik, ik denk in ieder geval dat het ze ongelukkig gemaakt Al zouden wij het volgens mij zelf nooit ongelukkig noemen. Maar weet je, je bent gewoon hmm. daarmee Zoekend. bezig. Zoekend. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Nou ja, maar dat je moment? ziet wel... Uh, ik had even een vraag aan jullie. Want ik vroeg me af ja, ik, ik zie het heel erg van mijn eisen worden door de maatschappij... of gelegd, maar leg... Ja, wat denk je? Komt het echt vanuit jullie zelf? Dat je zelf zulke hoge eisen stelt? Of komt het echt vanuit de maatschappij? Dat wij zoveel verwachtingen het... van die twintig. Want wij denken, nou, die mensen die hebben gewoon geluk gehad. Er was veel geld, hoogtijd. Nou, stel je niet aan. Stel je niet ja. aan. Jullie hebben alles mee. Maar daardoor zien jullie misschien zelf ook niet... wat jullie eigen talenten zijn. Nou zijn ja, jullie alleen maar bezig om dat een soort stereotypen Daar komt natuurlijk ook nog bij dat wij in de jaren negentig, toen ging ook alles prima. En toen hmm. kon je ook makkelijk zeggen van, nou, je komt er wel. Doe maar gewoon wat je leuk vindt, het komt wel goed. En dan gaan nu heel veel twintigers gaan nu afstuderen en op zoek naar een baan. Hmm. En dan is die er helemaal niet. Want dan is het ook nog crisis. En dan zijn er, er zijn al heel veel concurrenten en er zijn veel minder banen. En... Ja, dat belevert heel veel frustratie ook. Dat je, je anderen teleurstelt inderdaad ja. van de maatschappij. Ja. Want jij ja, haalt precies. er dus niet uit wat erin zit. En je stelt ook eigenlijk jezelf teleur. Dus het is een ja. beetje dubbel. Maar als je dan ja. weer naar je vrienden kijkt. Daarvan vind je eigenlijk dat ze allemaal... Dat hebben we ook wel gemerkt. of je vrienden kan je wel zeggen. Ja, maar ze doen gewoon heel erg hun best. En het is allemaal niet zo erg. En kom op. Uh, maar om dat voor jezelf zo te kunnen relativeren. Dat is volgens mij toch voor... Hoe ja. zit het met lasten. jongens? Want in jullie boek... Heb ik de indruk dat er meer meisjes aan het woord komen bij die studenten? Ja, die meisjes praten een stuk makkelijker. Inderdaad, dan <lacht> die jongens. En die zijn makkelijk te vinden. Ja, die jongens ja, die zijn er ook wel. Um. Zeker. Het is, maar dat is wel iets, want we hebben ook met, met psychologen gepraat. En dat is wel iets. Jongens en meisjes reageren altijd anders op zoiets. Meisjes die gaan sneller, nog harder werken en een beetje doordraven. En dan is het, het uiterste dus dan een burn-out omdat ze niet meer kunnen. En jongens reageren eerder van. Nou, ik weet het allemaal niet. Ik hou daarmee op en die reageren heel apathisch. Dus, maar dat is wel iets. Maar ja, apathie is eigenlijk ook een probleem, toch? Dan. Zeker, ja. Maar dat is niet iets, dat is niet nieuw. Maar wat wel, uh, wat studentenpsychologen bijvoorbeeld wel zien, is dat er meer, men, meer studenten met een burn-out zijn. Dus wat dat, dat betreft, neemt toe. Het, ja. Dus dan, wat dat betreft kun je wel zeggen. Het is een serieus probleem. Maar de, de groep die daar ook tegenaan loopt... maar die nog geen burn-out of depressie of iets heeft... die is veel, veel groter. Hmm. Jacques, ik, ik vroeg het verschil tussen meisjes en jongens. Jij geeft les op de hogeschool in Amsterdam. He, je doet uh, onderzoeksbegeleiding. Ja. Zie jij daar verschil in? Tussen? Meisjes en jongens. Nou, ik geef uh, trouwens niet in Amsterdam les, hoor. In Zwolle, oh, hoogschool in zijn. <laughs> maar uh, mij niet uit. Maar ik geef uh, les... Toevallig op een opleiding pedagogiek. Nou, die bestaat uh, helaas voor 99% uit meisjes. <lacht> dus uh, die opleiding heeft nog een beetje een imagoprobleem uh, bij jongens. Dus uh, ik kom maar heel weinig jongens tegen. Wat dat betreft. Maar lijken zij een beetje op die uh, meiden die je in de serie Girls tegenkomt? Zij met z'n tweeën. Nee, ja? oh -oh. <lacht> nou, ik heb net heel leuk met ze gepraat. Uh, <lacht> en uh, volgens mij is wel humor. Dus uh, volgens mij wel in zekere zin... Uh, ja. Is, het, is het wel herkenbaar? Uh, zie, zie jij die, die de scènes die je in Girls voorbij ziet komen en de worstelingen van die, uh, van die meiden in die serie? Hoor jij dat ook om je heen uh, op, de, uh, op de hogeschool onder je studenten? Uh, Deels, deels inderdaad. Uh, mijn studenten zijn ook vooral heel erg bezig om alvast uh, heel erg volwassen te worden. Dat zie, zie ik toch ook wel een klein beetje bij jullie. Zo van, uh, ik ik van. Volgens, volgens mij mijn twintig jaar nog heel, heel erg aan het freewheelen... maar een beetje aan het kijken. Maar jullie zijn al hartstikke serieus. Hey, uh, ik, ik, Je uh, hebt geen tijd. Het <laughs> <laughs> komt toen misschien gewoon nog, inderdaad. Ja. Uh, en ik, ik, ik zie dat uh, bij mijn studenten ook wel. Die willen gewoon door, door. En, uh, hè, dus maar waar uh, komt het vandaan dat het nu het. moet? Ja een soort verlangen om volwassen te worden. Terwijl... Ja, maar dat, dat... Nee, maar dat is denk ik ook wel maatschappelijke druk. Dat we ja, denken ja, dat, we, dat we meteen moeten presteren... en je, moet, je hebt geen tijd om je te ontwikkelen. Nee, je moet er meteen zijn. En als je die ene baan wilt krijgen... dan heb je geen tijd om drie jaar ervaring nee, op te doen. En je bent over eigenlijk altijd te laat. Ja, en over verwendheid gesproken. Landervanten, dat, vinden we wel, dat vinden wij zelfs verwend. Van die mensen inderdaad die nog een uh, jaartje reizen... en dan nog maar en dan nog een studie proberen en niet weten. Maar dat Daar gebeurt zit echt. volop. Ja, maar als je, um, in ieder geval mensen die wij hebben gesproken, want wij hebben het natuurlijk dan ook voornamelijk over hoogopgeleide twintigers, als die een jaartje weggaan, dan is dat wel met een doel. Het is niet zomaar, uh, ik heb nog geen zin om te gaan werken. Nee. Wat voor doel dan? Voor op je cv of zo? Uh. Ja, of jezelf ja, ontwikkelen, Maar het, het moet wel een beetje ergens op slaan. Of voor je eigen ontwikkeling. En dat kun je natuurlijk ook. Dat uiteindelijk werkt dat ook door voor, voor op je CV. Je moet het in ieder geval kunnen uitleggen. Maar het is niet ja. echt origineel, hè? want dat doen, dat doen we een heleboel. Twintig, Klopt, want Dat is ook een grote frustratie, denk ik, voor veel twintig. Ja. Zoek toch naar authenticiteit. Uh, Heel erg. Ja, ja. ja. En ondertussen, inderdaad. Dat lijken allemaal zelf te doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar Jette, zie je dat ook? Ja, ik zit heel erg na te denken of ik dit herken, maar wat ik ook heel veel zie bij studenten die in een fase zitten, is dat die nog heel erg op zoek zijn van, ja, wat, voor een, wat is werk eigenlijk? Ze hebben wel een stage gedaan, maar wat voor een baan past dan bij me? Dat ze daar vaak nog helemaal niet zo goed beeld hebben en die jongeren die zijn vaak ook nog maar nou, een jaar of 21 mm -hmm. dan moet ze aan het werk en eigenlijk als je zo ziet denk je ja, het zijn nog hele heel onzekere ja. studenten dat die, heel die heel het nog gekre. heel veel ja. leren maar we loodsen ze wel in vier jaar door die studie heen ja. want er is er steeds minder geld. Dus ik denk ja die ja, mensen ja, komen ook. ook steeds en eerder. En ook steeds, jaar, steeds, steeds maar. minder tijd voor je studie om ja. daar binnen misschien daar te komen wat jou nou eigenlijk ligt of Klopt. welke kant ja. je op doen. Ja, maar hier hoor ik iets merkwaardigs, want ik zou denken dat die generatie die nu twintig is behoorlijk assertief is. Verbaal heel goed. En jij zegt ze zijn eigenlijk nog zo onvolwassen. Het is heel nee, in gezien voor die studenten nou, die wij hebben bij toegepast psychologie, ik weet niet of dat hetzelfde is. Wij proberen ze heel erg in via tijd door die studie te lozen. Ze dus we ja, hebben heel veel structuur. Dus we stellen heel veel maar eisen. Je... Dus als ze daar allemaal aan voldoen, aan al die eisen van de opleiding. Dus ze hebben dan we heel weinig zelf een eigen paardje kunnen dus zoeken. Want jullie... ja, af en toe moet ik zeggen: van, ja, maar je mag ook best van dit schema afwijken. Of <laughs> ja, dit is een voorstel, maar je mag ook best iets anders doen. Ja, ik denk dat je best gelijk hebt, want wij worden ook heel vaak van. Ik weet niet precies waar ik goed in ben en wat ik precies wil... en waar mijn ding, zou ik haar zeggen, ligt. Is... En tegelijkertijd hadden ze het wel over droombanen en, en topbanen. Maar als je dan vraagt, ja, maar wat is die droombaan? dan? Dat weet ik lang niet, niet, maar altijd. ik moet hem, wel, ik moet hem wel bereiken. En ik ben wel heel ambitieus. Ja. Dus het is ook, dat heeft ook wel iets tegenstrijdigs. Want we hebben heel, ik denk ja, veel vindt, het idee dat toch? we moeten door. Sorry. Maar die topbaan, naïef? Die topbaan is wel, toch vooral ja. voor de buitenwereld, lijkt het. Nee, ook voor jezelf, want je moet het ook voor jezelf waarmaken. Want je hebt wel, um, daar zijn we natuurlijk wel mee opgegroeid, die eigen verantwoordelijkheid. Dus je moet ook voor jezelf het gevoel hebben dat je het heel goed doet en eigenlijk bij de top hoort. Ja, maar in hoeverre is jezelf en de buitenwereld nog van elkaar los te zien, hè? Nee, dat is niet. Nee. Ik denk ook nee. zeker die, die hele sociale media waarin je jezelf zeker. continu je, eigen, je, je identiteit aan het bevestigen bent of aan het veranderen of aan het... Ja, een topbaan is er... behalve top ook leuk. Hè? Dat is in ieder geval de gedachte of het concept. Ja. Dat werkt niet altijd ja. zo. Maar... maar ambitie is vaak helemaal niet leuk. Nee, maar we ja. hebben het nu eigenlijk de hele tijd over, over carrière. Um, en, en topbanen en uh, opleidingen en excellentie uh, op school. En uh, noem maar op. Maar hoe gaan twintigers om met relaties? Marijke. Ja, dat denk ik inderdaad. Oh, dan nou moet je aan mij vragen. Um... <laughs> Ja, lach maar. Ehm. Um, ja, ik zou bij de zeggen: ja, daar hebben wij. Nou, daar daar schrijven we wel wat over, maar juist niet zoveel, omdat wij weten het ook niet. En ik weet ook niet of relatiedeskundigen het wel weten. Nou, het is maar... ook heel moeilijk omdat. Want we zijn natuurlijk allemaal heel individueel en we willen helemaal allemaal authentiek zijn. Dus om daar generaliserende uitspraken over te doen. Maar het is wel. Het praat over jezelf dan? Ah. Moet dat? <laughs> nou, ik denk wel dat, dat daar ook die druk uh, bestaat dat je naar andere mensen kijkt. Dat je als je bijvoorbeeld al. Uh, want dat voorbeeld hebben we wel gehoord: als. Uh, um, twintigers al van hun, vanaf hun middelbare school. dezelfde vriend hebben, dat andere mensen dan zeggen: Ja, uh, ben je gek? Je, je, je hebt ook. Wat dat betreft heb je ook alle mogelijkheden. Waarom ga je niet uitproberen? Waarom ga je niet uh, drie jaar lang gewoon. Uh, Elke week iemand anders, zeg maar. Ja, en die mensen zeiden van... ook van, we hebben de hele tijd het idee dat we dat moeten verdedigen en uitleggen. Van, ja, ik weet het is heel uitzonderlijk, maar wij zijn nog steeds samen en dat gaat heel goed. Maar toch het, inderdaad zo'n soort radertje van, vrek, hebben ze niet gelijk. Ik denk dat dat er wel is, maar... Jacques ja, ik... Veldman, dit lijkt wel heel erg op uh, girls, hè? Ook. Uh, ja, daar lijkt het zeker wel op inderdaad. Uh, ik vind het heel leuk om te zien in die serie... dat zij eigenlijk voor... Hè, zoals de henna, de hoofdpersoon... Uh, nou, die heeft 2,5 keer seks gehad waarschijnlijk... Uh, eh, op het moment dat de serie begint. Is nog heel erg groen eigenlijk... maar maakt, maakt wel de meest verschrikkelijke dingen op dat gebied mee. Dus uh, uh, heeft seks met mannen die toch... Uh, over, jonge mannen die overduidelijk toch door de... de He, de porno-industrie uh, zijn gevormd. Dus uh, ja, dat is toch denk ik op een andere manier dan dat uh, een aantal jaren geleden was. Je kunt dat heel duidelijk dan merken in de, in de sekscennes die je, die je ziet. En de, um, ja, de totale onzekerheid uh, waarin zij dan uh, weggeleidt. Ja, hoe moet ik me hierin gedragen? Ik ben, een, ik ben een zelfbewuste jonge vrouw, want ik heb gestudeerd. He, ik ben, de achtergrond van, van mijn moeder is feministisch, zal ik maar zeggen. De tweede golf hebben we achter ons. Uh, maar ondertussen word ik vernederd. Uh, uh, door mijn eigen vriendje of door wat er voor door moet gaan. Ja, ik heb wil ik, ik niet dat? genoeg gezien? Want ik denk alleen maar, ja, ik vond het een enorme zak dat zo so called vriendje. <lacht> ja, ik dacht alleen maar van, oh ja, dat is inderdaad zo'n gast waar je dan tegen vriendinnen van zegt: van ja, sorry, maar je moet echt kappen en een ja. leuke iemand zoeken. Maar ja. je hebt nog niet alles gezien, maar dat betekent dus eigenlijk dat je, dat je niet zo'n fan bent dat je alles wil, wil bekijken. Oh, nee, nee, ik vind Borgen en de Killingen zo echt. Vele malen leuke. Ik geloof ook niet dat ik een per se een fan ben. Ik ben eigenlijk maar een... hoe komt dat? Vind je, vind, je de, vind je het vervelend om naar je generatiegenoten te kijken? Nou, inderdaad, naar dat boek ben ik wel een, een beetje klaar met ze. Maar <laughs> is het ook onheimisch? Ja. Nee, wat het geeft, het geen, het geeft natuurlijk... geen heel prettig beeld. Hè? Het is niet van, wat een vervelend probleem hebben we hier... en we lossen dat op in, de in een aflevering en dan zijn we weer blij. Het, het is eigenlijk donker en grauw en soms nageestig. Uh, ja, nou, dat is niet meteen, dus, ja. nou, maar het is wel inderdaad dat ik denk... als ik een tv-serie ga kijken, dan wil ik inderdaad iets, iets spannends of iets leuks... of inderdaad okay. mooie dokters in Grey's Anatomy... die me lekker een leuk verhaaltje vertellen, ja. Een ideale wereld. Ja, en terwijl wel. ik naar Wij jullie zit te luisteren, heb ik, heb ik nog ja. één vraag. Wat voor ouders worden jullie? Daar probeer ik vooral niet aan te denken. Nee. Maar ik, ik, dat kun je toch ook niet zeggen? Ik bedoel, ik kan er wel allemaal Moet het ook, ook allemaal leuk hebben. zijn voor jullie kinderen? Nou, ik dacht laatst wel, eigenlijk hebben mijn ouders het best aardig gedaan. Okay. Nee, serieus. Die, ze hebben allebei niet gestudeerd. Dus ze waren altijd heel erg van, doe je best. En ook wel heel nuchter en trends van... Weet je, verbeeld je niet te veel. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk hm. best een prima boodschap. Uh. Goed. Hartelijk dank. Dit was Pavlov voor vandaag. Met dank aan Mariette Slijkhuis, Jacques Veldman, Britten Schouwhuis... en Marijke de Vries in het boek van Marijke en Britten Eet. De wereld aan je voeten is uh, nu in de winkel. Uitgegeven bij Prometheus. Ja, en luisteraar, wilt u reageren? Dan kunt u ons een mailtje sturen. Doe dat dan naar pavlofradio.ntr.nl. Straks langs de lijn en wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag.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 en dat stroomt met de snelheid van nou, 50 tot 100 meter per jaar. De gletsjerprofessor Het toch keihard ijs. Ijs is zo hard als steen? Nee, ijs is een koude stroop. Morgenavond, 9 uur, in Holland, Dok Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.